Mix, mix, mix, mix, mix. Het is een grote schok zoals ik zeg altijd. Ik heb champignonnen op, het is sinds een uur een feit. Binnen 20 minuten is de zie wat wazig maar helder gedachten presenteren zich. Het tapijt zit te shiften en de muur zit te shapen Het lijkt een bubbelbadder -bu jellyfish zit te zwepen. Door de lucht van de kamer vliegt een dolfijn door mijn land. Translucide dromen verglijden in stromen zand. Ik hoor een stem achter die van binnen in mijn hoofd. Vertel me kosmische geheimen. Het is het land dat is beloofd. Komt sleiders en deuren onthold een port in mijn koppie dat dit weer mij kan gebeuren mijn geest verruimt, het is toppie ik zie de melk wegdraaien mijn lichaam dat is zoek energetische trilling ik had ze op als koek die lieve champignon ik zie mezelf uit een hoek die ik niet kon verzonnen ik had ze op als koek oh. Hoog door een tunnel, mijn kop ontploft als een orgasme. Weet niet meer dat ik besta. De moeder aarde kust me. Mijn ego is verband. Ik zie de zin van het leven. Het universum in mijn handen. En ik twijfel heel even. Zak weer langzaam naar beneden. Door de cirkel van bestaan. Geïncarnaties herbeleven. Van een steen tot baviaan. Civilisaties en gouden eeuwen. In het oerwoud en savannen Zag mezelf tussen. De leeuwen zag vele vrouwen en mannen door eeuwen heen Gewonden multidimensionaal Met vele armen en monden, levend en massaal Voelde de grond onder mijn voeten, ik zag te snel naar beneden Ik zal weer terug moeten, mijn body zat passies te shaken Deep mijn ogen open en alles dat ik had gekeken was verdwenen En er waren slechts acht uur verstreken <laughs> oh. Oh. Oh. Oh. Uh. I, the, I the the, like Oh the flood like the.